De carrière als amateurdetective van Lord Peter Wimsey ging altijd hand in hand met een niet aflatende nieuwsgierigheid op het onhebbelijke af. De gewoonte om alle vragen te stellen, irritant maar begrijpelijk bij het onvolwassen mannelijke individu, bezat hij nog steeds. Ook nadat zijn voortreffelijke bediende genaamd bunder bij hem in dienst was getreden om de stoppers van zijn kind te verwijderen en terechtertijd zijn voorraad Franse cognac en Havana sigaren aan te vullen. Soms, tot ongerief van de rondhangende baliekluivers, kreeg hij het ineens in zijn hoofd om via de trappen af te dalen in de ondergrondse, hoewel hij daar nooit iets spectaculairs had gevonden, behalve dan de met bloed besmeurde laarzen van de moordenaar van Sloan Square. Maar aan de andere kant moeten we ook niet vergeten dat hij bleef staan treuzelen en kijken toen de riolering werd opgegraven van het Café Chantin Clexfolie. Door dat getreuzel en het hinderen van de werklieden bij dat karwei, deed hij toevallig een belangrijke ontdekking, die de gemene gifmenger William Curdlestone Chitty aan de gallig bracht. Dit alles wetende, verbaaten het de uiterst betrouwbare bunter niet in het minst, toen hem werd meegedeeld dat de plannen plotseling veranderd waren. Ze waren op tijd gearriveerd op het station Saint-Lazare, om de bagage te laten inschrijven. Hun reis van drie maanden door Italië was puur vakantie geweest. Daarop waren veertien gezellige dagen in Parijs gevolgd. Het lag in de bedoeling om een kort bezoek aan de hertog de Saint-Croix te brengen, alvorens terug te keren naar Engeland. Lord Pieter drentelde wat rond in de Salle de Paperdue, kocht een paar tijdschriften en bekeek de menigte. Hij keek met welgevallen naar een slank wezentje met kortgeknipt haar en het gezichtje van een Parijse kamin, maar moest toen toch toegeven dat haar engels een fractie te dik waren, dronk snel even een cognacje en besloot toen te gaan kijken of Bunter al opschoot. Bunter en zijn Witkiel stonden nummer twee in een enorme keu die was ontstaan, doordat een van de weegschalen weer eens kapot was. Voor hen stond een opgewonden groepje. Het jonge vrouwtje, dat Lord Wimsy al eerder had opgemerkt, in de Salle de Paperdue, een man van ongeveer 30 jaar met een ziekelijk bleek gezicht, hun witkiel en de ambtenaar die enthousiast zat te kijken achter zijn loketje. Er was een heftige discussie gaande over zoekgeraakt kaartje van de bleke man. Toen de discussie op zijn hoogst was, bemoeide hun witkiel zich ermee. Hiertoe aangemoedigd door het geschreeuw en gestampvoet van de lange rij en de stortvloed van beledigingen die de witkiel van Lord Peter hen naar het hoofd slingerde. Misschien heeft u het kaartje in uw broekzak, opperde hij. Drie dubbele idioot, snauwde de reiziger, jamais dans ma vie. De Franse Witkiel is een republikein en bovendien bijzonder laag betaald. Hij bezit in genen delen de grote tolerantie van zijn Engelse collega's. Hij nam het drie dubbele idioot niet, liet twee zware koffers op de grond smakken, keek rond voor morele steun van de omstanders en begon terug te schelden. Het dreigde een enorme ruzie te worden maar plotseling vond de jongeman de kaartjes die zo hopeloos zoek leken, natuurlijk toch in zijn broekzak en het inschrijven van de bagage kon voortgang vinden, tot grote tevredenheid van iedereen. Banta, zei his lordship, die zich had omgedraaid en een sigaret had aangestoken. Ik ga de reisbiljetten laten veranderen. We gaan meteen door naar Londen. Heb jij dat kiektoestel van je bij je? Ja, my lord Dat dingetje waar je mee kunt kieken zonder dat iemand het ziet? Ja, my lord. Maak een kiekje van die twee. Ja, milord. ik regel de bagage wel... en stuur een telegram naar de hertog... dat we onverwacht zijn teruggeroepen naar Engeland. Uitstekend, Milot. Lord, lord Pieter kwam niet meer terug op het voorval... tot Bunter zijn broek ophing in hun hut... aan boord van de Lomanië. Nadat hij er zich van had vergewist... dat de jonge man en de vrouw aan boord... zaten in de tweede klas... had hij elk contact met hen angstvallig vermeden. Heb je die foto? Ik hoop het, Milot. Een foto genomen vanuit het borstzakje wil nog wel eens mislukken, zoals uw lordship weet. Ik heb er drie gemaakt, en ik hoop dat er toch minstens één van de drie bruikbaar is. Wanneer kun je ze ontwikkelen? Nu meteen, als uw lordship haar prijs opstelt. Ik heb alle benodigdheden in mijn koffer. Geweldig, zei Lord Peter. Meneer Bunter goot een bepaalde hoeveelheid water in een bakje, en gaf zijn meester een glazen staafje in de hand en een zeer klein wit envelopje. Als u Loosjep zo goed wilt zijn, om de inhoud van het envelopje langzaam op te lossen in het water, zei hij terwijl hij de deur vergrendelde. Als dat gebeurd is, graag de inhoud van het blauwe envelopje erbij. Leuk, zei His loosjep, blij. Banda, sist het. <lacht> Niet erg, Milo, zei de expert terwijl hij fictie en natronkristallen toevoegde. Ha, jammer nou, zei Lord Pieter terwijl hij woest roerde met het glazen staafje. Die dingen lossen zo langzaam op Bunter. Ja, Milo, zei bezadigd. dat vind ik ook altijd zo vervelend, Milo. Wacht maar, zei Lord Peter wraakzuchtig, terwijl hij ijverig roerde. Wacht maar tot we in Engeland zijn. Drie dagen later zat Lord Peter Wimsey in zijn zitkamer op Piccadilly 110a. De deur ging open en his lordship keek op van het fraaie plaatwerk dat hij onder de loep bestudeerde. Goedemorgen, Bunter. Is er nog nieuws? Ik ben erachter gekomen, Milo, dat de jonge dame in kwestie in dienst van de oude hertogin van Whitmay is getreden. Haar naam is Celestine Berger. Je bent minder accuraat dan gewoonlijk, Bunter. Niemand heet Celestine, tenzij ze met toneel te maken heeft. Je had moeten zeggen onder de naam Celestine Berger. En de man? Hij woont op dit adres in Guilford Street, Bloomsbury, Milo. Voortreffelijk, beste Bunter. Geef me nu eens hoe is hoe. Was het een erg vervelend karwei? Hmm, niet bijzonder, Mulaard. Er komt nog eens een dag dat ik je iets opdraag waar je wel degelijk bezwaar tegen hebt, zei his lordship. En dan ga je bij me weg en dan zal ik me gemeen snijden bij het scheren. Bedankt. En apropos, ik lunch op de club. Op het boek dat Bunter zijn werkgever had overhandigd, stond inderdaad hoe is hoe maar men zou het nooit in een openbare leeszaal kunnen vinden of in een boekwinkel. Het was een dik manuscript, gedeeltelijk volgeschreven in het fijne duidelijke handschrift van meneer Bunter, gedeeltelijk in het nette totaal onleesbare handschrift van Lord Peter. Er stonden levensbeschrijvingen in van mensen van wie men dat nooit zou verwachten en de meest onverwachte feiten over zeer bekende persoonlijkheden. Lord Peter sloeg een lang verhaal op onder de naam van de douariëre hertogin van Medway. Blijkbaar vormde het een aardige lectuur, want een tijdje glimlachte hij, deed het boek dicht en ging naar de telefoon. Ja? Ah, met de hertogin van Medway? Met wie u spreekt? Lord Peter hield van de lage, heese stem. In gedachten zag hij het gebiedende gelaat en de kaarsrechte gestalte van wat eens de meest vermaarde schoonheid was geweest van Londen in de zestige jaren. Met Pieter Wimsy, hertogin. Kijk aan, en hoe gaat het, jongeman? Ben je terug van je capriolen op het vasteland? <laughs> ja, ik ben net thuis en ik verlang er erg naar om in bewondering neer te leggen aan de voeten van de boeiendste vrouw van heel Engeland. God me bewaren, kind, wat wil je? vroeg de hertogin. Jongens zoals jij, vleien een oude vrouw niet voor niets. Ik zal u al mijn zonden opbiechten, hertogin. Ja, jij had nu goede tijd moeten leven, de stem. Jouw talenten zijn parelen voor de zwijnen bij het jonge grut. Ja, daarom wil ik ook graag met u praten, hertogin. Lieverd, als jouw zonden de moeite van het aanhoren waard zijn, zal je bezoek bij mij mij veel genoegen doen. Uw vriendelijkheid is al even verrukkelijk als uw charme. Ik kom vanmiddag. Ik geef alleen thuis voor jou. Ben je dan tevreden? Lieve mevrouw, ik kus u bij de handen, zei Lord Peter. En hij hoorde een lage giechel voordat de hertogin de haak neerlegde. U kunt zeggen wat u wilt, hertogin, zei Lord Peter, vanaf het kleine krukje waar hij in alle eerbied op had plaatsgenomen. Maar u bent de jongste grootmoeder van Londen, mijn moeder, meegerekend. Die lieve honoria is nog maar een baby, zei de hertogin. Ik heb twintig jaar meer levenservaring en ik ben op de leeftijd gekomen dat wij hier op opgaan. Ik ben stel van plan om nog overgrootmoeder te worden voor ik doodga. Sylvia trouwt over veertien dagen met die stomme zoon van Essenberry. Aapkak? Ja, hij heeft de slechtste jachtpaarden die ik ooit heb gezien. En hij weet nog steeds niet het verschil tussen Champagne en Ozzotel. Maar Sylvia is ook een stom uitarm kind, dus ik denk wel dat ze het samen heel erg goed zullen kunnen vinden. In mijn tijd moest je hersens of schoonheid bezitten, bij voorkeur allebei. Het enige dat vandaag de dag van de vrouw wordt geëist, is een geheel ontbreken van een boezem. Ha. Society is totaal zinloos geworden sinds de House of Lords veto heeft. Maar jij bent een jongen naar mijn hart, Pieter. Jij hebt aanleg. Jammer dat je er geen gebruik van maakt in de politiek. God behoede, mijn me, lieve mevrouw. Ach ja, misschien heb je ook wel gelijk. Ach, er is niet veel meer tegenwoordig. Hè? Malla Apcock probeert nu parlementslid te worden uh, voor Methurst, en dan getrouwd met Sylvia. Ik moet er niet aan denken. U hebt me niet geïnviteerd voor het huwelijk, lieve Atogin. Dat heeft me diep gegriefd, zuchtte his Lordship. Maar lieverd, ik heb de uitnodigingen niet verstuurd. Ik denk dat je broer komt met die vervelende vrouw van hem. Maar kom ook als je zin hebt. Ik wist niet dat je gek was op trouwpartijen. Wist u dat niet, zei Pieter, ik ben speciaal gek op deze trouwpartij. Ik wil Lady Sylvia zien in wit satijn, en de familiekant, en de diamanten, en ik wil sentimentele herinneringen koesteren aan de tijd toen ik de kapok uit de pop beet. Pff, heel goed, lieve jongen, jij komt ook. Wat de diamanten betreft, als het geen familietraditie was, dan gaf ik ze Sylvia niet te dragen. Ze heeft de onhebbelijkheid gehad om zich erover te beklagen. Ik dacht dat het de mooiste waren die er bestaan. Ja, dat is ook zo. Maar zij beweert dat ze lelijk gezet zijn en dat ze ouderwet zijn. En ze houdt niet van diamanten. Ze passen niet bij haar japon. Allemaal nonsens. Welk meisje houdt er nu niet van diamanten? Ze wil romantische maneschijnig zijn met parels. Zegt dat kind maakt me kribbig Ik beloof u dat ik mijn bewondering naar de diamanten niet onder stoelen of banken zal steken. Wanneer komen ze uit het diepvries? Meneer Whitehead haalt ze vanavond voor de bruiloft van de bank en dan gaan ze in de brandkast op mijn kamer. Ik kom om een uur of twaalf en dan mag je ze helemaal alleen bekijken. Ha, dat lijkt me verrukkelijk. past u op dat ze niet verdwijnen in de nacht. Wel, nee, kind. Het huis wordt overstroomd door politiemensen. Erg vervelend, maar er is niets aan te doen. Dat vind ik anders heel nuttig, zei Pieter. Ik heb een enorm zwak voor politie. Op de morgen van de bruiloft kwam Lord Pieter als een plaatje onder de handen van Bunter vandaan. Zijn rossig blonde haar was zo'n kunstwerk, dat het bijna zonde en jammer was om deze stralende zonsopgang te bedekken met een hoge hoed. Soupiers, pantalon en uniek gepoetste schoenen vormden een symfonie in monochroom. Pas na lang binnen en smeken stond zijn tiran genadelijk toe dat hij twee kleine pasfotootjes en een luchtpostbrief uit het buitenland in zijn binnenzak stak. Meneer Bunter eveneens onberispelijk in het pak stapte naar hem in de taxi en om klokken twaalf werden ze afgezet onder de gestreepte markies die de voordeur sierde van het huis van de hertogin van Medway op Park Lane. Bunter verdween ogenblikkelijk in de richting van de achterdeur. His lordship ging de stoep op en vroeg belet bij de douairière. Het merendeel van de gasten was nog niet gearriveerd, maar het huis gonsde van opgewonden mensen die her en der rondrenden met bloemen en kerkboeken, terwijl het gerammel van borden en bestek uit de eetzaal erop wees dat er gedekt werd voor een overvloedige maaltijd. Lord Pieter werd zo lang in de morgenkamer binnengelaten, terwijl de lakij zijn komst ging melden. Al daar trof hij een dierbare vriend en toegewijd collega, inspecteur Parker, die in burger de wacht hield bij een kostbare collectie witte olifanten. Lord Peter schudde hem hartelijk de hand. Alles rustig tot nog toe, vroeg hij, zo rustig als wat. Heb je mijn briefje gekregen? Jazeker, die bij in Guilford Street. Het meisje dat kom je hier overal tegen, ze verzorgt de pruik van de oude dame en dat soort dingen. Nogal een uh, opdringerig persoontje, hè? Hé, hey, dat verbaast me, zei Lot Pieter. Dat zou betekenen dat ik helemaal fout ben. Oh, nee, ik bedoel alleen maar een paar brutale opdringerige ogen. En ze, ze is niet op dat mondje gevallen. Ja, maar is ze goed voor haar werk? <laughs> ik heb nieuwe klagen. Hoe ben je hier achtergekomen? Stom toeval. Maar ik kan het natuurlijk ook nog mis hebben. Heb je het uh, allemaal nalaten trekken in Parijs? zei Lord Peter, gebruik toch niet altijd die politietaal, daar verraad je je nog eens mee. <laughs> Sorry, zei Parker, machtige gewoonte denk ik. Lord Peter liep naar het raam, dat hem uitzicht bood op de bediende ingang. Ah, zei hij, daar heb je hem. Parker kwam naast hem staan, en zag het gladde, kortgeknipte hoofdje van het Franse meisje van het Cares Saint-Lazare, getooid met een zwart kameniersmutsje met lange linten. Een man met een mand witte narcissen had aangebeld en scheen haar bloemen te willen verkopen. Parker opende zachtjes het raam en hoorde Celestine met een duidelijk Frans accent zeggen No, ik wil niet vandaag. Dank u. De man hield vol met een monotone jankstem en duwde haar een grote bos narcissen onder de neus. Maar ze duwden hem terug, in de mand met een boze uitroep. Daarna draaide ze zich om knalde de deur venijnig achter zich dicht. De man liep mopperend weg. Terwijl hij dit deed, maakte een magere, ongezonde uitziende man met een geruite pet zich los van de lantaarnpaal, waar hij tegen hing en slenterde achter hem aan, terwijl hij tevens een blik omhoog wierp naar het raam. Parker keek Lord Peter aan, knikte en maakte een handbeweging. De man met de geruite pet nam direct zijn sigaret uit de mond, maakte hem uit en stopte het peukje achter zijn oor en liep weg zonder op te kijken. Hoogst interessant, zei Lot-Pieter, toen ze alle twee uit het gezicht waren. Luister! Boven hun hoofd was het geluid van rennende voeten, gegiel en algehele opschudding. De mannen vlogen naar de deur en zagen de bruid totaal overstuur de trap afrennen, terwijl ze hysterisch gilden, de diamanten zijn gestolen, weg, ze zijn weg! Het hele huis stond binnen de kortste keren op stelten. Alle personeel stroomde naar de hal. De vader van de bruid draafde zijn kamer uit, gekleed in een schitterend wit vest en zonder jas. De jonge bruid greep Parker in zijn kraag en siste, dat er iets moest gebeuren. De enige die waardig binnentrad, was de oude hertogin, die aankwam zeilen als een drie masten met vol tuigage, terwijl ze Celestine achter zich aansleurde en haar beval niet zo aan te stellen. Zwijg, meisje, zei de douariëre, je gilt als een mager speenvarken. Laat u mij maar, George Grace, zei meneer Bunter, die plotseling opdook uit het niets op zijn eigen onverstoorbare manier, en hij greep de opgewonden Celestine stevig bij de arm, Kalmpjes aan, jonge dame. Maar wat moeten we beginnen, Houdde de moeder van de bruid. Hoe is het gebeurd? Op dit moment nam inspecteur Parker de leiding. Het was het mooiste en meest indrukwekkende moment van zijn hele carrière. Zijn sublieme kalmte zette de hele opgewonde adel om hem heen danig voor schut. Your Grace, zei hij, er is geen reden tot schrik. We hebben onze maatregelen getroffen. We hebben de misdadigers en de juwelen, Dankzij Lord Peter Wimsey, door wie wij in inreemden... Charles, zei Lord Peter op dreigende toon, <coughs> gewaarschuwd werden dat men iets van plan was. Uh, een van onze mannen brengt nu de dief door de voordeur binnen. Hij werd op heterdaad betrapt met de diamanten nog in zijn bezit. Iedereen draaide zich om en zag inderdaad hoe de balikluiver met de geruite pet en de politieman in uniform naar binnen stapte, met de bloemenkoopman tussen hen in. De diveger die de brandkast van Jörg Grace forceerde, is hier. Nee, helemaal niet, voegde hij eraan toe, want Celestine probeerde onder een stroom van de gemeenste Franse scheldwoorden een revolver uit haar boezem van haar kuisse zwarte jurkje te trekken. Celestine Berger, vervolgde hij, terwijl hij de revolver in zijn zak stopte, ik arresteer u in naam der wet, en ik waarschuw u dat alles wat u zegt zal worden opgetekend en als belastend bewijs tegen u zal worden gebruikt. De hemel behoede ons, zei Lord Pieter, als dat gebeurt, vliegt het dak van de rechtszaal, en de naam is niet goed, Charles. Dames en heren, mag ik u voorstellen, Jacques Rouge, alias sans culotte de jongste en intelligentste dief en brandkastenkraker die ooit een dossier gehad heeft in het Palais de Justice. De adem stokte in ieders keel. Jacques Saint culotte mompelde een verwensing en grijnsde tegen Pieter. C'est parfait. Tout mes félicitations, monsieur. U bent een supersmeres. En hem herken ik, voegde hij eraan toe, terwijl hij grinnikte tegen Banter. De o, zo geduldige Engelsman, die achter ons in de rij stond op het Gare Saint-Lazare. Maar vertelt u me alsjeblieft hoe u mij herkend hebt, zodat ik dat de volgende keer kan vermijden. Ik heb je al eens gezegd, Charles, zei Lord Whimsey, dat het bijzonder onverstandig is om uit gewoonte een bepaald taalgebruik te ontwikkelen. Daarmee verraadt men zich. In Frankrijk wordt elk jongetje geleerd om het mannelijk bijvoeglijk naamwoord te gebruiken als hij het over zichzelf heeft. Hij zegt, «Que je suis beau». Maar een klein meisje krijgt ingeprent dat ze een vrouwtje is. Zij moet zeggen, «Que je suis belle». Dat maakt het beestachtig moeilijk voor een man die zich voor vrouw uitgeeft. Als ik op het station sta en ik hoor een opgewonde jonge vrouw tijdens een heftige discussie tegen haar metgezel zeggen, «Me prends-tu pour un imbécile?» Dan roept dat mannelijk lidwoord een nieuwsgierigheid bij mij op. De rest was eenvoudig. Ik moest Bunter alleen een foto laten maken en ik moest contact opnemen met onze vrienden van de Surité Nationale en van Scotland Yard. Jacques saint maakte opnieuw een buiging. Nogmaals, mijn felicitaties, Milo. U bent de enige Engelsman die ik ooit heb ontmoet die onze prachtige taal op de juiste waarde wist te schatten. Ik zal in de toekomst scherp opletten op het lidwoord in kwestie. De oude hertogin van Medway kwam met een dreigende blik op Lord Peter af. Peter, zei ze, wil je me vertellen dat je hiervan afwist, en dat je me drie weken hebt laten aankleden en uitkleden naar bed brengen door een jonge man? His lordship bloosde, en dat zie je hem. Hertogin, zei hij nederig, bij mijn eer, ik was niet zeker van mijn zaak, tot vanmorgen en de politie was erop gebrand om deze mensen op heterdaad te betrappen. Hoe kan ik boete doen? Zal ik de bevoorrechte hond in mootjes hakken? De grimmige oude mond ontspande zich iets. Nou ja, zei de douariëre, wel wetende dat ze haar schoondochter hiermee zou shockeren. Er zijn niet veel vrouwen van mijn leeftijd die hierop kunnen bogen, want de oude hertogin van Medway. Was maar er eentje geweest in haar jonge tijd.